Levy van Eck met het NOS-journaal. Bij een opvangkamp voor vluchtelingen in Griekenland zijn rellen uitgebroken. Honderden migranten waren van plan om de grens tussen Griekenland en Noord-Macedonië over te steken... in de hoop daar vandaan andere landen in Europa te kunnen bereiken. Er hadden zich volgens de politie meer dan 500 migranten verzameld. Zo'n 200 van hen raakten in gevecht met de oproerpolitie. De agenten schoten terug met traangas en flitsgranaten. Minister Blok wil van de Verenigde Staten horen... waarom Nederlandse advocaten toegang tot het land wordt ontzegd. Daarmee reageert de minister op een verhaal van RTL Nieuws... over twee Nederlandse advocaten die terreurverdachten niet meer willen bijstaan... uit angst om de VS niet meer in te mogen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten... is al meerdere advocaten uit België en Nederland... om die reden de toegang tot de VS geweigerd. De politie in Den Haag zoekt meer getuigen... van de mishandeling van zwanen en ganzen... Volgens een getuige schoten drie mannen gisterochtend met een harpoen op de vogels... waarna ze zijn meenamen in een wit bestelbusje. De ganzen en zwanen zwommen in het water langs de boomsluiterskade... en de Zwarte Weg in het centrum. Hoeveel vogels precies zijn neergeschoten en meegenomen... kan de politie niet zeggen. In de Eredivisie gaat PSV weer aan de leiding... na een 4-0-overwinning op PEC Zwolle. Luc de Jong scoorde twee keer en Steven Bergwijn en Donjel Malen één keer... Ajax had gisteren tijdelijk de koppositie overgenomen... maar had toen wel een wedstrijd meer gespeeld. PSV staat nu weer bovenaan met twee punten verschil. Feyenoord won vanavond thuis in de Kuip met 3-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht komen in het zuiden van het land opklaringen voor... en kan het licht gaan vriezen. In het oosten en noordoosten kan het gaan regenen. Morgen is het vrij zonnig, in het noordoosten is meer bewolking... en kan er wat regen vallen. Het wordt 9 tot 14 graden.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1327. We gaan een uurtje Sleepy Radio doen. Peaceful Sleepy Radio met uh, fijne muziek om bij te ontspannen. We beginnen met een nieuw album van Christopher James Grace Persistent. Zo heet dat uh, dit album. En uh, even kijken, Christopher is wat dat betreft ook een nieuwe artiest bij Peaceful Radio. En helemaal bij Sleepy Radio. 10 werkjes, lange werk ook van 4 minuten tot maximaal 10 minuten. De playlist vind je op peacefulradio.info. Veel luisterplezier!